6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Geen aanpassingen meer in begroting 2013, zeggen VVD en PvdA. Logboeken ontlasten ports, zegt oud- jachtvlieger. En noodvordering in windschoten naar branden. VVD en PvdA zijn niet van plan nog meer te veranderen in de begroting voor volgend jaar. Dat zijn VVD-leider Rutte in een Kamerdebat over het deelakkoord dat VVD en PvdA gisteren sloten. Aan het debat doen ook de informateurs Kamp en Bos mee. Het is aangevraagd door ondertekenaars van het Vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Veel partijen hebben grote kritiek op het deelakkoord. Ze wilden weten of er nog meer veranderingen voor volgend jaar op stapel staan. Volgens Rutte zijn die niet voorzien. VVD en PvdA spraken onder meer af dat de forense tax niet doorgaat... en dat de langstudeerboete wordt teruggedraaid. Daar staat onder meer een verhoging tegenover van de assurantiebelasting. De PVW verweet de VVD dat die te veel concessies heeft gedaan aan de PvdA. De SP vindt juist dat de PvdA heeft ingestemd met de neoliberale koers van de VVD... door volgend jaar niet extra te investeren in de economie, maar juist hard te bezuinigen. De verhoging van de assurantiebelasting volgend jaar... hoeft een huishouden niet zo'n 100 euro per jaar extra te gaan kosten... zoals gisteren werd gezegd. Volgens de Consumentenbond en de verzekeringssite independer.nl kunnen mensen in december een nieuwe schadeverzekering afsluiten... voor het hele jaar. En dan profiteren ze nog van het lage tarief. Bovendien geven veel verzekeringsmaatschappijen korting... als mensen per jaar betalen en niet per maand. Door schadeverzekeringen per jaar te betalen... kunnen tientallen euro's per jaar worden bespaard... Consumentenbond waarschuwt ervoor dat mensen dan wel een heel jaar aan de verzekering vastzitten. Minister Spies zegt dat Curaçao niet uit het Koninkrijk kan worden gezet en ze wil het ook niet. Dat zijn ze naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen op het eiland. Volgens haar moeten de inwoners van Curaçao zelf aangeven of ze uit het Koninkrijk willen stappen. Ze benadrukte dat de bevolking tot nu toe heeft uitgesproken erin te willen blijven. En ook wat Nederland betreft hoort Curaçao erbij, al dus Spies. De logboeken van Julio Ports bewijzen niet dat hij heeft meegewerkt aan de dode vluchten tijdens de Argentijnse dictatuur. Ze zijn, anders dan justitie in Argentinië beweert, eerder ontlastend. Dat zegt oud-jachtvlieger Steve Netto. Hij bestudeerde de logboeken in overleg met Ports advocaat Knoops. In de periode 1976-1980 maakte Ports als jachtvlieger veel vlieguren. Voor de transportvliegtuigen waarmee de dode vluchten werden uitgevoerd, had hij geen brevet. Netto noemt het onwaarschijnlijk dat een hoogopgeleide straaljagerpiloot... sports op een transportvliegtuig wordt ingezet. Advocaat Knoops zal de analyse in het proces inbrengen. En dat begint op 25 oktober. Voor het centrum van Winschoten is een noodvoordening afgekondigd. De maatregel is zojuist om 6 uur ingegaan en blijft vier weken van kracht. De burgemeester hoopt zo een eind te maken aan de reeks branden in Winschoten. Afgelopen nacht stonden er twee leegstaande panden in brand. Dat was de 16e brand in korte tijd. Met de noodvoordening kan de politiemensen preventief fouilleren... en daarnaast komt er cameratoezicht, zijn er extra politiemensen op straat... en gaan burgers ook zelf patrouilleren. In het noordoosten van Nigeria zijn op een hogeschool... zeker twintig studenten in bloeden doodgeschoten. Volgens een docent moesten de studenten in een rij gaan staan en hun namen roepen. Sommigen werden daarop gedood, anderen niet. Het is onduidelijk wie de executies op de hogeschool in de stad Mubi hebben uitgevoerd.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 De butler staat terecht voor de rechtbank van het Vaticaan. Hij zegt dat hij 15 tot 20 dagen na zijn arrestatie heeft vastgezeten... in een kleine kamer waar 24 uur per dag het licht aan bleef. En daardoor zouden zijn ogen achteruit zijn gegaan. De butler staat terecht omdat hij pauselijke documenten... en correspondentie aan de pers heeft gelekt. Hij deed dat naar eigen zeggen om de misstanden... en de corruptie in de kerk aan te kaarten. Bewacht wordt dat paus Benedictus de butler gratie verleent... als hij wordt veroordeeld. Een bedrijf dat 15 miljoen ongevraagde e-mails heeft verstuurd... krijgt een boete van de Opta. Gebruikers van de site vraaguwofferte.nl kregen tussen 2009 en 2011 ongevraagde nieuwsbrief. Die werd ook gestuurd aan mensen die zich er niet voor hadden opgegeven. Het bedrijf krijgt voor het versturen van de miljoenen e-mails... een boete van 100.000 euro. Volgens de Opta was sowieso niet duidelijk... waar mensen allemaal mailtjes over zouden binnenkrijgen... als ze zich hadden aangemeld voor de nieuwsbrief. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht vanuit het westen regen en dan morgen veel regen en wind. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 15. Donderdag op de meeste plaatsen droog en het wordt dan maximaal 17 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 65 kilometer file is het een minder drukke spits dan gebruikelijk. De meeste files staan in de regio's utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat dus echt een Born vijf kilometer naar een ongeluk. Bij Born is de rechterlijst ook dicht. Op de A4 Amsterdam richting Delft. Daar is een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Zuid. De afrit is daar afgesloten. Er staat inmiddels een file van twee kilometer. En ook een ongeluk op de A76 Belgische grens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 Goedenavond, acht minuten over zes. Zo de advocaat van Julio Poch over de logboeken van deze Argentijnse piloot. We beginnen in de Tweede Kamer in Den Haag, omdat nog steeds het debat voortduurt over het deelakkoord dat VVD en PvdA gisteren hebben gesloten. Hierin staat dat de forense Tax niet doorgaat. Dat ook de langstudeerboete van de baan is. Maar geen boer. Jij volgt dat debat met nogal wat kritiek die je te horen krijgt op dat deelakkoord. Wat stoort de Kamer? Nou, vooral de VVD krijgt uh, kritiek op de lastenverzwaringen die er komen. Want de VVD is toch de partij van de Lastenverlichtingen. En het lijkt erop dat Rutte nu een PvdA in maatpak is geworden, zei Wilders. En de Partij van de Arbeid die krijgt veel kritiek, omdat deze partij tegen het vijf akkoord was in april. Het moest sociale de btw-verhoging mocht niet doorgaan. En nu omarmt die partij dat allemaal. Dat is een beetje de lijn. Als je dan kijkt naar de manier waarop het gisteren gepresenteerd werd... zag je daar de twee mensen samenstaan. Is er dan wat verweer? Is er een gezamenlijk verweer van Rutte en van Samsom? Nou, ze worden op twee verschillende punten aangevallen. Kijk, Rutte wordt vooral aangevallen op de lastenverzwaringen. En uh, ja, hoe kan het nou meneer Rutte, die lastenverzwaringen? En dan zegt Rutte gewoon, het is onvermijdelijk. Daar waar de ambitie is om uiteindelijk te zorgen in de kabinetsperiode... voor ook lastenverlichting, en dat is een ambitie van mijn partij... dat mogen duidelijk zijn, dat het onvermijdelijk is... precies zoals u dat ook in het katshuis moest erkennen. dat je in 2013 wil je dit soort grote problemen dekken... dat je puur alleen om technische redenen... niet voor kunt zorgen dat je dat doet alleen uit de uitgaven. is gewoon de VVD-kiezer voor de gek houden. Op alle posters in Nederland de tekst laten zetten... werkend Nederland verdient... Belastingverlaging en mevrouw de voorzitter van een btw-verhoging tot een hogere loonbelasting, een verzekeringsbelasting, een kolenbelasting, een leidingwaterbelasting. Ik bedoel, de SP kan het niet beter verzinnen. Daar staat nu de heer Rutte van de VVD voor. Mooie woorden. Leuke grappen, maar u heeft de kiezer bedrogen. Een stem op u bleek een stem op links beleid te zijn van belastingverhogingen. Ja, en ook Samson van de Partij van de Arbeid krijgt kritiek... dat hij ook aan kiezersbedrog doet, want hij zou alle sociale doen. Hij zou Nederland niet kapot bezuinigen. De BTW zou niet omhoog gaan. Nou, waar blijven die beloftes van de Partij van de Arbeid, vroeg Pechtold. Ik heb campagne gevoerd met één belofte. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zou maken. Dat heeft u... U, had, u had, Meer... Meneer Pechtelt, u bent net lang aan het woord ja, en geweest... Is... en nu krijgt de heer Samson en de kans omdat, om te antwoorden. En precies omdat dat duidelijk is op het moment dat je gaat regeren... met andere partijen en compromissen zult moeten sluiten... heb ik die campagne op die manier gevoerd. Een boulevard van gebroken beloftes. Dat is wat Samson hier neerzet. Hij heeft letterlijk vanaf de billboards geschreeuwd op ieder treinstation. Die BTW blijft op 19%. Die nullijn voor die onderwijzer en die politieagent die schaf ik af... Hij heeft hier bij dat eerste debat over die 3 procent... al die partijen de maat genomen dat ze een sprintje trokken. Partijen die verantwoordelijkheid namen. En nu, met een haastig vluggertjesakkoord... breekt hij al die randvoorwaarden van toen. Ja, VVD en PvdA ze krijgen om de oren gestingend dat ze aan kiezersbedrog doen. En ook het CDA heeft kritiek. Toch is het juist natuurlijk het CDA dat dit akkoord uh, mede moet uitvoeren. Want er zitten nog een aantal ministers van het CDA die de begrotingen moeten verdedigen. Gaat dat nog wel goed? Nou, dat begint steeds lastiger te worden. Buma had heel veel kritiek vandaag op dat deelakkoord. Maar we horen dat niet alleen de fractie de moeite mee heeft. Ook in het kabinet nemen de spanningen toe, horen we vanuit het CDA. In het kabinet schijnt de collegialiteit ook ver te zoeken te zijn. De bewindslieden kunnen niet meer vrij hun zaken doen... want er lopen onderhandelingen met de Partij van de Arbeid. En dat belemmert hun dus in hun werk. En al met al maakt dat de sfeer in de ministerraad er ook niet beter op. En dan komt er nog bij dat Buma vanmiddag in het debat zelfs niet uitsloot... dat CDA-ministers er het beltje bij neer kunnen gooien. Ik ben mij zeer bewust van de precaire situatie van een kabinet dat demissionair is. Sluit de heer Buma uit dat de werkelijkheid wordt dat de bewindslieden de keuze maken, de CDA-bewindslieden, om op te stappen? Ja, ik sluit niets uit op dit, in dit tijdstip. Ja. Nou ja, of het zo vaart zal lopen, dat weten we niet. Duidelijk is dus wel dat de spanningen in de cda ploegen aan het oplopen zijn. Maar informateur Kamp zei zojuist dat hij denkt dat CDA een verantwoordelijke partij is en dat hij niet verwacht dat ze zullen opstappen. Margooi, Geert Boer hoorde u vanuit Den Haag. Voormalig Transavia-piloot Julio Poch kan onmogelijk betrokken zijn geweest... bij de dode vluchten van het regime van de Argentijnse dictator Videla. Hij zou onmiddellijk in vrijheid gesteld moeten worden. Dat vindt zijn advocaat Geert-Jan Knoops, die Potsch vanaf de zijlijn bijstaat. Knoops ontleent zijn conclusie aan de bevindingen van oud-straaljagerpiloot Steve Netto... die de logboeken van Poch onderzocht. Dit is wel een heel sterk alibi. En ik denk ook zeer overtuigend voor het feit dat op grond van de common sense, hè, de gedachte... kan Porsche in redelijkheid met deze gegevens... betrokken zijn geweest bij dit soort dodenvluchten... zonder opgeleid te zijn voor uh, het vliegen van transporttoestellen... is het antwoord nee. Hè, want je hebt daar minimaal vijf tot zes maanden opleiding voor nodig. Uh, ook al ben je een geoefend vlieger. En op de tweede plaats, in die periode... beschikt Argentinië over zestien Skyhawk-vliegtuigen, staaljagers was letterlijk en vuurlijk een topgun. Die laat je niet in een met alle respect transportkist dingen doen. Met andere woorden, dat vliegerslogboek, dat ook internationaal wordt gezien als een bindend juridisch document voor wat die vlieger heeft gedaan. Dat is een zeer sterk en ook overtuigend alibi ter ontlasting van Julio Ports. Wat is nou de betekenis van deze ontdekking... als je het zo zou willen zeggen... voor de rechtszaak die deze maand begint? En dit is een stuk van een dermate belangrijke betekenis... dat wij uh, dit stuk gaan inbrengen. En het versterkt ook het feit dat er in het Argentijnse strafdossier. geen bewijs zit tegen Ports. Er is in Argentinië geen bewijs geleverd. Er is geen aangifte gedaan, er is geen getuigenverklaring. Dus ik verwacht dat dit rapport gewoon een hele belangrijke betekenis gaat vervullen in het strafproces tegen Julio Poch. Maar denkt u dat het verhaal zo sterk is ja. dat je Julio Poch eigenlijk niet langer kunt vasthouden? Ja, dat denk ik wel. Als jurist zou je, een redelijk denkend jurist althans, zou kunnen zeggen... dit is zo'n sterk bewijsmateriaal, er is geen bewijs voor het tegendeel geleverd door de WM op dit moment. Dus het voordeel van de twijfel gaat nu al naar Poch. Hij mag het proces, dat twee tot drie jaar gaat duren, in vrijheid afwachten in Buenos Aires. Al dus uh, zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Uh, hoe ze in Argentinië hierover denken, dat vragen wij aan correspondent Kees Elebaas. Kees, het gaat dus om een logboek uh, dat nog niet in het strafdossier zit. Uh, Je hebt contact gehad met justitie in Buenos Aires, in Argentinië. Knoops zegt, dit is een heel sterk alibi. Uh, hoe, hoe wordt daar in Argentinië op gereageerd? Hebben ze het daar al gezien, bijvoorbeeld? Nee, ze hebben er wel over gehoord. Uh, onder andere via mij, want ik heb uh, uitgebreid met ze erover gesproken. Ja, eerlijk gezegd halen ze een klein beetje hun schouders erover op. Um, de, de reactie is uh, ja, dat uit die logboeken niet blijkt... dat hij aan die dode vluchten zou hebben deelgenomen. Dat is niet echt verwonderlijk. Het zou eerder opmerkelijk zijn om maar niet te zeggen absurd... als het er wel in zou staan. Uh, dus uh, ja, ze schuiven dat eigenlijk een klein beetje terzijde. En uh, ja, wat me ook te verstaan is gegeven... en dat spijt me een beetje voor de heer Knoops... Maar er werd heel erg duidelijk gemaakt dat er maar één advocaat is van Julio Potsch. En die advocaat die heet Gerardo Ibanez, dat is de Argentijnse advocaat van uh, Julio Potsch. En werd gezegd, ja, meneer Knoops mag zijn mening hebben over dit soort zaken, zoals iedereen anders. Maar hij heeft geen enkele rol in dit proces en ook geen jurisdictie in het proces wat nu in... Buenos Aires op 25 oktober van start gaat. Ja, want Knoops, hè, zo formuleren wij het... die uh, staat Potsch bij vanaf de zijlijn. Hij kan natuurlijk wel dit logboek bij zijn collega inbrengen, toch? En dan kan het alsnog een rol gaan spelen in de strafzaak. Ja, die collega, die, uh, Gerardo Ibanez gaat dat ook uh, zeker doen. Het is weliswaar uh, formeel gesproken na de, de sluitingsdatum. Uh, um, al een maand geleden zou hij dit uh, hebben moeten ingebracht... maar en de zaak uh, speelt nu voor het uh, tribunaal federaal nummer 5. Dus voor alle duidelijkheid, het is weg bij onderzoeksrechter uh, Torres... waar we het de hele tijd over gehad hebben in, in, in voorgaande gesprekken over uh, Potsch. Het is nu bij het tribunaal. Daar zitten drie rechters en die kunnen bepalen of uh, nieuw materiaal al of niet ontvankelijk is. Nou, Ibanez heeft daar al contact over gehad... en het is wel duidelijk dat dat inderdaad mag worden ingebracht... Dat betekent overigens ook dat er ook van de andere kant wellicht nog nieuw bewijsmateriaal en eventuele getuigenverklaringen kunnen worden ingebracht in die rechtszaak. Ja, want, want je vraagt je natuurlijk ook af uh, als buitenstaander, waarom is dit logboek niet eerder boven komen drijven? Want hij, hij is al een tijd geleden natuurlijk aangehouden. Nou, het is wel eerder boven komen drijven. En, en mij is duidelijk gemaakt dat de Argentijnse justitie daar ook naar heeft gekeken. Maar de insteek van de Argentijnse justitie is, is echt heel anders. Um, opnieuw is mij duidelijk gemaakt dat dit soort rechtszaken ongelooflijk moeilijk zijn. Uh, in de eerste plaats omdat natuurlijk de slachtoffers uh, van deze dode vluchten... ja, die zijn er niet meer, dus die kunnen niet getuigen. Het is ook bekend dat de marine er alles aan heeft gedaan om iedereen medeplichtig te maken aan deze uh, misdaden. En verder is er natuurlijk de uh, bekende ongeschreven zwijgplicht... onder de militairen. Dus men hoopt eigenlijk dat tijdens het proces... die zwijgplicht wordt doorbroken en dat er misschien alsnog... Getuigenverklaringen naar buiten komen of mensen die in die Esma hebben gewerkt. Eh, dat die met verklaringen komen die eventueel nog belastend zouden kunnen zijn voor Porsche. Goed, het begint uh, eind oktober, gaat dus twee tot tweeënhalf jaar duren, hoorden wij net. Uh, Kees Elebaas, dank voor jouw toelichting. In de Verenigde Staten is een boer opgegeten door zo'n varkens. Hoe bijzonder dat is, horen we straks van Wouter Hendricks. Hij weet alles van varkens. En John Zohoka van de ANWB weet alles van files, John. 17 stiks nog, met een totaal lengte van 53 kilometer. Een paar bijzondere op de A2 Maastricht. Naar Eindhoven staat een vrachtwagen in brand bij Nederweert. De veroorzaakt een file van 3 kilometer. En de A4 in de Amsterdam richting Delft. Daar is een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Zuid. De weg is daar dicht en er staat inmiddels een file van 3 kilometer... U kunt beter omrijden via de A13. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Opnieuw heeft een groep uitgeprocedeerde asielzoekers zijn toevlucht gezocht in een zelfgebouwd tentenkamp. Een paar maanden geleden gebeurde dat in Ter Apel. Nu staan ze midden in een woonwijk in Amsterdam. De politiek weet zich er geen raad mee. Jeroen de Jager wordt rondgeleid in het kamp. Ze noemen het het kamp tegen de kou, camp against the cold. Mensen eerst staat er op een groot spandoek hier aan de hekken van het tentenkamp. Ik ben hier nog nooit eerder geweest en ik vind het best wel heftig dat mensen gewoon in de tent wonen. Er zitten zelfs gaten in die tent en zo, dus ik vind het echt uh, zielig voor ze. Een tentenkampje, een klein vluchtelingenkamp kun je wel zeggen, met... Uh, allemaal kleine tentjes, twee wat grotere lege tenten en waar dan nu zo'n 40 uitgeprocedeerde asielzoekers zitten. Dit is mijn slaapkamer. Dit <laughs> is little tent. Want de rain is dan this. I make it this. Oké, okay, als het gaat regenen, gooit hij er een heel groot blauw zeel overheen over die tent. Yeah. En dan is het droog. Ja, yeah, dat is my life. Dit is zijn leven. Hoe lang wilt u hier blijven? How long are you gonna stay here? Uh, we don't know. We know what time we are staying here. Uh, today, tomorrow. Ze weten niet wat hun toekomst is, hoe lang ze hier zullen blijven. Het kan zijn dat ze hier ontruimd worden, dat ze terug moeten naar de gevangenis. Dit is ons leven. Ja, nowhere to go. We gaan nu lopen naar het stadstil. Maar oh, u gaat lopen naar het stadstil? Ja. Om wat Te doen? Om deze demonstratie formeel aan te melden als een demonstratie. Maar vooral ook om te zorgen dat er nu eindelijk een toilet wordt neergezet. Mijn naam is Jo van der Spek. Ik ben van M2M. En uh, M2M is een stichting die de communicatie van migranten helpt uh, versterken. Zijn hier al bestuurders langs geweest om te kijken wat de omstandigheden zijn waarin deze mensen verkeren? Nee, er zijn geen bestuurders langs gekomen. Maar de stadsdeelraadvoorzitter of burgemeester van der Laan, die hebben hun gezicht hier nog niet laten zien? Nee, nee, nee. Hoe moet dit hier verder dan nu? Nou ja, om te beginnen moet het uh, uh, voldoen aan de minimale standaarden van... Uh, Leefbaarheid en fatsoen. toilet, stromend water. Een beetje verlichting zou goed zijn. Heel veel doen we zelf, maar we hebben wat hulp nodig hier. En Verder gaat het erom dat er voor de winter onderdak is voor mensen die op straat moeten leven. As you know, we are local politics en your problem can only be solved by the Hague. Ahmed Baddoet is stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, waar het tentenkampje ligt. Hij zegt dat hij hier het tentenkamp nog niet officieel heeft bezocht, maar dat hij wel elke dag en soms twee keer per dag hier stiekem komt kijken. Omdat ik heel erg bezig ben om geen valse verwachtingen te wekken. Deze mensen zitten al in een hele benade situatie, heel veel onzekerheid. Het is, uh, het is niet wat je wenst als dat voorzit om mensen zo in tenten te zien. En ik, heb, uh, ja, ik wil daar ook uh, officieel uh, daar kunnen zijn op het moment dat ik de mensen ook iets te bieden heb. Volgens Badet is het, het probleem dat in Den Haag ligt. Hij wil geen valse verwachtingen wekken. En wil daarom ook niets doen. Wil ook niet meewerken aan het verbeteren van de sanitaire omstandigheden. Dit um, is voor de women, voor yeah. washing hair. Yeah. Yeah? Mensen hier uit de buurt brengen spullen hier naar het kamp toe. Dat gaat allemaal in de voorraadtent, die inmiddels toch namelijk goed gevuld is met kleren en voedsel. Ik zag een bordje hangen met wat ze nodig hadden. Dus ik dacht, ik ga kijken wat ik, wat ik kan missen. En wat vindt u, zou de Nederlandse overheid moeten doen? stadsdeelbestuur, gemeentebestuur van Amsterdam? Als ik de oplossing had, dan zat ik in de politiek. Kunnen die mensen hier blijven? Nee, die mensen kunnen hier niet blijven. Die mensen die moeten ergens in een huis ondergebracht worden. In ligt geval een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Ja. Dit, dit is onmenselijk. Donderdag dan praat de gemeenteraad van Amsterdam... over deze situatie in het tentenkamp en wat er mee moet gebeuren. In de Amerikaanse staat Oregon is een boer opgegeten door zijn eigen varkens. Volgens de berichten bleven alleen een paar lichaamsdelen en het kunstgebied van de boer over. Hoogleraar dierwetenschapper Wouter Hendricks van de Universiteit van Wageningen. Goedenavond. Goedenavond. Dat is, mag ik hopen, geen alledaags bericht? Nee, dat is een zeer uh, uniek bericht, moet ik zeggen. Ja, Staat u hiervan te kijken dat zoiets gebeurt? Uh, ja, dat het gebeurt, daar sta ik wel van te kijken. Maar als ik naar het varken kijk, dan uh, is het eigenlijk uh, ja, een beetje normaal gedrag van varken. Normaal gedrag? Ja, varken is een, is een, is een omnivoor Het is een alles eten. En als je gaat kijken naar wat wilde varkens eten, dan zie je dat het uh, zeer uh, frequent bestaat uit een uh, hoeveelheid dierlijk materiaal. Waaronder dus uh, karkassen van hazen, van konijnen, van egels, van allerlei soorten dieren. Nou wordt er door de Amerikaanse politie onderzocht hoe de man is overleden. Van belang natuurlijk in dit onderzoek er is weinig van over. Het scenario is dat hij wellicht onwel is geworden. Maar er is ook een scenario dat hij zou kunnen zijn aangevallen door de beesten. Is, is dat een waarschijnlijk scenario? Ik vind dat een zeer onwaarschijnlijk scenario. Waarom? Ik, ik denk niet dat uh, de gedomesticeerde dieren die wij nu hebben zijn uh, over het algemeen... en ik kan dat, dat natuurlijk niet geheel uitsluiten, zijn zeer uh, rustig. Uh, het is veel uh, aannemelijker dat hij een beroerte uh, heeft gekregen of uh, uh, gevallen is, zijn hoofd heeft gestoten. En op die manier dus daar gelegen heeft. En uh, ja, dan, uh, dan is dat voor de varkens natuurlijk, uh, het maakt niet uit of het een haas is, uh, dierlijk materiaal. Uh, maar als zo'n man onwel wordt en hij valt op de grond, hij leeft nog, hij kan niet weg. Is het dan wel een gelegenheid waarin varkens zeggen van, hé, hey, daar ligt een smakelijk hapje, daar gaan we op aanvallen? Dat is helaas uh, zo. Een varken is niet zo'n dier als wij denken die alleen maar plantaardig aardig materiaal uh, eten. Die zijn uh, in de natuur relatief agressief ook. Die verdedigen hun territorium. En uh, ja, als daar een stuk eten ligt en ze, ze hebben enige trek naar het eten... dan zullen ze daar zeker niet, uh, niet over wakker liggen dat het een mens is. En gaat het dan om uh, het territorium wat de varkens willen uh, beschermen? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het territorium is. Ik denk dat het veel eerder is... Uh, uh, een ander soort eten, een ander soort voer. Uh, ja, en als je bijvoorbeeld een, een, een kip neemt, een, uh, een dode kip, dan, uh, dan eten ze dat ook smakelijk op. En hoe gaat ze daarbij te werk? Is er dan één varken wat zegt van ik zie daar wat liggen... of wordt het gezamenlijk besloten of gezamenlijk geopereerd door die beest? Is er een gezamenlijke aanval van een, van een troep varkens? Nou, er zal er eentje beginnen en die zal, uh, ja, die zal uh, even naar, tegen, te, tegen het... Uh, het dier of tegen die persoon aan uh, stoten met zijn neus. En dan komt er bloed en dat is lekker. En dan komen er de tweede erbij en de derde erbij. En zo beginnen ze dan uh, ja, met z'n allen aan, het, uh, aan dat stuk eten wat het voor hun eigenlijk is. Je hebt misschien wat ontsmakelijk idee zo'n 5,5C in Nederlandse etenstijd. Ja. Maar, maar dan blijft er ook helemaal niks meer van over van zo'n uh, menselijke karkas? Uh, van de, van, van de menselijke kast kan er helemaal niks meer overblijven. Dat, dat is correct. Dan blijven dus de, de lagen over of stukken van een, van een pet of, uh, of die dingen. Ja, het ging in dit geval, zo begrijpen we, om varkens van wel 700 pond zwaar. Um, ja. Als we even naar de Nederlandse mispiggies kijken... de drie kleine biggetjes die toch een heel ander uh, idee nu gaan oproepen naar het bericht. Maar doen gewone Nederlandse varkens dit ook? Uh, ik, dat zouden Nederlandse varkens ook kunnen doen. En dan kijk ik even niet naar de drie kleine biggetjes. Maar dan kijk ik naar de zware zeugen en naar de beren. En die uh, kunnen toch wel een uh, 250 kilo wegen. Dus de... dat zijn, uh, zijn grote jongens en meisjes. De mens is lekker. Ja. Ja, de, een, een varken maakt geen onderscheid tussen een kip, een haas, een koe of een mens. Wouter Hendricks, hoogleraar dierwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen. Dank u wel. Dat was mijn plezier. Maar nou, ik twijfel er nog een beetje over, maar uh, dank natuurlijk. Uh, het zit erop, wij gaan eten. Uh, zoals je al zei, lekker verhaal Tim. Uh, wij wensen u een heel goede avond en zeg een goedenavond tegen Joost Eerdmans-Joost. Goedenavond, Lucella. Ja, ik kan allemaal bruggetjes gaan bedenken nu. Niet doen. Dat, dat, <laughs> niet doen. Gewoon niet doen. <laughs> ik, heb namelijk, ik, ik ga het bij mij over Guy Verhofstadt zo meteen in de avondspits. Hij heeft een oplossing bedacht voor Europa. Het is de oud-premier van België, zo je weet. Hij heeft de bijnaam Baby Thatcher ooit gekregen... vanwege zijn neoliberale visie. Nou, Die koosnaam krijgt hij van mij niet voor zijn eurofiele Walhalla denken... want in zijn boek dat gisteren uitkwam... zegt hij onomwonden dat de Europese crisis alleen opgelost kan worden... door één Europese regering te vormen... Meer Europa dus. Terwijl de les van de crisis, dat weten we toch allemaal, Lucella, is juist minder Europa. Een Europese regering is dus onmogelijk. Dat is mijn stelling. Zometeen in de avondspits. Ik heb twee mooie sprekers voor u klaarstaan in de spits. Leon de Winter is erbij en Sophie in het veld. Zij is van de D66 in Europa, en het Europese parlement. U kunt gaan bellen 0811 21. Een Europese regering. Dat is onmogelijk. U kunt u meedoen met de hashtag. Dat doet u via hashtag Europa of hashtag Eerdmans. Ik hoop dat u meedoet in de avondspits van WNL. Hij staat klaar. Tot zometeen over een paar minuten.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op volkswagen.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en PVDA zijn niet van plan nog verdere aanpassingen aan te brengen in de begroting voor 2013. Dat zei VVD-leider Rutte in een Kamerdebat over het deelakkoord dat VVD en PVDA gisteren sloten. Veel partijen hebben grote kritiek op het deelakkoord... en ze wilden weten of er nog meer veranderingen voor volgend jaar op stapel staan. Volgens Rutte zijn die niet voorzien. Een militair van de landmacht die in 2008 een collega had aangerand... is terecht ontslagen. De man was tijdens een tweedaagse werkbijeenkomst... de slaapkamer van de vrouw binnengeslopen... en was met zijn knieën op haar gaan zitten. De vrouw lag toen te slapen. Een rechter in Pennsylvania heeft de streep gezet... door strengere regels om te mogen stemmen. Onlangs bepaalde de republikeinse meerderheid in de staat... dat alle kiezers een identiteitsbewijs van Pennsylvania... met een foto erop moeten kunnen tonen. Maar de rechter draait dat terug. Pennsylvania is één van de staten die bij de verkiezingen cruciaal kunnen zijn. Voor het centrum van Winschoten geldt een noodvoordening. De maatregel blijft vier weken van kracht. De burgemeester hoopt zo een eind te maken aan de reeks branden in Winschoten. Afgelopen nacht stonden er twee leegstaande panden in brand. En dat was de zestiende brand in korte tijd. Dat is het belangrijkste nieuws voor dit moment. Het weer. Daarvoor is hier Marco Verhoef. Met op veel plaatsen bewolking. Hier en daar een enkel licht buitje, dat stelt nog niet zoveel voor. In de loop van de nacht wordt de bewolking dikker. En vooral in het westen gaat het af en toe regenen. Minimumtemperatuur 12 graden. En de wind neemt flink toe, vooral in de kustgebieden. Daar gaat het hard waaien. Windkracht 7 uit het zuidwesten. Dan morgen geleidelijk iets minder wind. Maar krachtig blijft de wind sowieso een windkracht 6. Eh, we hebben verder veel bewolking. En er zijn perioden met regen. In het zuidoosten is eerst nog een klein beetje ruimte voor de zon. Maar daarna is het eigenlijk overal een grijze bol. Het wordt 16 of 17 graden. En in de loop van de middag trekt dan opnieuw een actief regengebied over het land. Met lokaal misschien wel meer dan 15 mm. Donderdag een paar buien, wat zon. Vrijdag weer bewolking en een periode lang regen. Bovendien waait het dan ook flink. Maar daarna klaart het op. Zaterdag nog een bui. Zondag waarschijnlijk meest droog weer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits zit er bijna op nog 15 kilometer file. Maar er is een bijzondere bijzonderheden nog op de A2 Maastricht naar Eindhoven... staat een vrachtwagen in brand bij Nederweert En die blokkeert daar één rijstok. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. En op de A4 Amsterdam richting Delft... is een ongeluk gebeurd bij Den Haag-Zuid. De afrit Den Haag-Zuid is helemaal afgesloten. En richting Delft is maar één rijstok open. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En op de A73... Maasbracht richting Nijmegen. Er is een vrachtwagen stilgevallen in de Roertunnel. Dat staat 2 kilometer. Bij de Roertunnel is de rechterijst ook afgesloten. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Een Europese regering is onmogelijk. Welkom bij de zwaarste avondspits van Nederland. Bel WNO 0800 1121. Goedenavond, we moeten toe naar één Europees paspoort, één Europees leger en één Europese regering. Vergeet Nederland voor Europa. En dat is ook de titel van het nieuwe droompamflet van Guy Verhofstadt die dit allemaal vindt. Hij is fractieleider van de Liberalen in het Europees parlement... Dat Guy daar zit is voor mij een van de redenen om geen VVD in Europa te stemmen. Verhofstadt is een pianostemmer die vindt dat de hele wereld uit piano's zou moeten bestaan. Vervuld van zijn eigen gelijk marcheert hij door de supranationale elitekringen... die geen idee meer hebben van de realiteit op de grond. Kosten wat kost moet het Europese project gered worden. En dat de Unie juist is mislukt dankzij de mythologie van één Europa... ja, dat wilde bij Guy niet in. Op één punt heeft Verhofstadt wel gelijk. We zitten met z'n allen in een politieke crisis... Maar die los je niet op met het creëren van nog een nieuw Europees gedrocht... dat Europeanen op nog meer afstand zet van Europa. Bel WNO. 0800 1121. Ja, de weg naar 1 Europa, luisteraars, daar gaat het over in avondspits. Doet u mee? 0800 1121. Is die onvermijdelijk, die weg naar 1 Europa? Of moeten we de... Dit kost wat kost gaan voorkomen. U mag mee twitteren. Dat doet u met hashtag Europa of hashtag eh, Eerdmans. Kingwaf zegt eh, Eerdmans nu onmogelijk. Maar op de lange termijn is het de enige realiteit. En de eerste beller ga ik weer uitnodigen om te reageren. En dat is Jacques Gelen. Hij komt uit Roosendaal. Goedenavond. Ja, dag Jos. Dag Jacques. Ja, nou, die meneer in de Twitter die, die zegt het eigenlijk wel. Kijk, uh, alleen het tempo. Dat, dat, ja, dat, dat slikken mensen niet. Nee, dat slikken mensen niet. Dat kun je gewoon niet bijhouden en ja, ik moet eerlijk zeggen, je hebt een goede tekst geschreven, hoe je Schieverhorst dat wegzet. Ja, dank je. Dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat is hem te voeten uit. Ja, toch. Maar het, het is een vlucht voorwaarts. Ja. Kijk, je zit helemaal in een dwangbuis, dus je kunt, je, je kunt ja, kom je er nog uit? Ik denk niet dat je eruit komt. Dus het is, het is, een, het is een vlucht voorwaarts, maar hij heeft zelf in België bewezen dat, dat hij nog ineens Vlamingen, Walen en Brusselaars bij elkaar kan nee, krijgen. Nee, het mooiste, Jacques, vond ik. De, precies, de persconferentie werd vertaald in vier talen, geloof ik, terwijl die aan het, uh, aan het praten was. Nou ja, uh, ik bedoel, stel nog eens voor dat we Straatsburg opheffen of zo. Of dat uh, Frans en Duits geen officiële talen zijn. Alle stukken in Europa worden in 27 talen vertaald. Ja. Ik bedoel. Zie daar. Ja. Nou ja. Ik, nou. ik, ik, ik vind het wel spijtig, maar ik moet het met je eens zijn, Joost. Ja, Jacques, ik vind het geen schande, hoor. Je mag het zeker met me eens zijn. Wat vindt u? Moeten we naar één Europese regering toe? Bel mij op 0800 1121, komt u live binnen hier bij Avondspits van WNL. Nu, de man die er vele columns aangeweid heeft, het Europese monster. Hij heet Leon de Winter, er is schrijver en columnist. Leon, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, één Europese regering is onmogelijk, zeg ik. Ge geef jij eens je reactie. Nee, het kan, via dictatuur. Dus je moet het niet onderschatten, natuurlijk kan het. Alleen ja. het heeft niks met democratie te maken. Het is natuurlijk van boven naar beneden allemaal. Wordt het ons door de strot geduwd? Ja. Maar het heeft niets, niets te maken met de werkelijkheid. Europa is een geografisch begrip. Is geen cultureel begrip. Het Europese volk bestaat niet. Dat proberen ze af te dwingen. Het is denk ik het meest kolossale uh, demografische experiment uit de menselijke geschiedenis. Ja. Um, uh, ja, het is gedoemd te mislukken. Uh, want het heeft uh, geen, enkele, geen enkele echo in de wereld. Waar zitten wij dan, Leon, over 50 jaar? Over 50 jaar zitten we in een, in een museum dat Europa heet, uh, waar we nog weinig mensen zijn, want we hebben geen kinderen meer. Uh, waarin de gezondheidszorg nauwelijks betaalbaar is. En uh, waarin uh, nog wat figuren in, in, de, in, de, in die Brusselse gangen uh, zich laten voortduwen door gastarbeiders uit Afrika... En die roepen dat er een centrale Europese regering moet komen. Dat is wel heel treurig. Er is wel een, een, een nachtmerrie die je voorspelt. Nou, Guy Verhofstadt. Ja, uh, ja nee, het, het is bekend dat jij daar, daar niet vrolijk van, van wordt, van de toekomst van Europa. Nou, zegt Guy Verhofstadt het niet alleen. Hè? Hij is, wordt onder andere gesteund door de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble. Die zei deze zomer: ja. meer Europa, meer macht naar Brussel, het is de enige oplossing. Hoe verklaar je dat? Nou ja, het is natuurlijk volkomen krankzinnig. Mensen die dit probleem veroorzaakt hebben zeggen... ...hé, hey, we hebben een probleem en om het probleem uh, de, de, de, de, verder uh, op te lossen... Uh, ...moeten we het probleem nog groter maken. Het, het, het is onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Dat de dat hoogste laag van de politiek in Europa uh, dit soort dingen allemaal durft te zeggen. Ja, ja. Wij kunnen niet verhuizen in Europa. Wij hebben geen gemeenschappelijke markt. Ik kan met mijn diploma's niet in Portugal aan de slag, zoals Portugezen niet in, in Zweden aan de slag kunnen. Het is, het is, uh, we worden allemaal gescheiden door talen, geschiedenissen, uh, on, onze eigen uh, supermarkten, onze eigen voedsel, onze eigen kleding. Ja, Je hebt het wel eens vergeleken met een flat waarin alle bewoners ineens elkaars portemonnee moesten gaan, gaan uitlenen. om met elkaar een, een, een soort. Uh, ja, dat is gezamenlijke... een voorraad die ik, die ik heb gehouden voor de Europese elite in Aken een paar maanden geleden. Ik zeg, luister nou, dus jullie hebben dus. Uh, je, uh, het zou in jullie hoofden niet opkomen om dat met een appartementgebouw te doen. waar jullie in wonen, waarin alle flatwoners zeggen. we gaan onze portemonnee aan elkaar linken. Ja. En het ene verlies gaan we met de, degene die wat beter verdient, die gaan we dan. Uh, Compenseren. Jullie zouden dat niet doen voor een appartementengebouw, voor een flatgebouw. Nee, jullie doen het voor een heel continent. Ja, Zijn wat, jullie gek ja, geworden? En wat zeggen ze dan ja, daar dan in de Aken? Deze, deze, deze meneer Schorbelen, die zat er ook bij in de zaal. En wat ja. zegt men dan? Zit men besmuikt te glimmeren? Te glimmeren? Eh, je, je, bent een, je bent een provinciaal en je hebt geen gevoel. en Het gaat om een grote zaak. Ik zeg nee, ik hou van het continent Europa. En ja. Daarom ben ik tegen de EU en ben ik tegen de euro. Nee, precies. Wat is, jouw, wat is jouw alternatief? Want ik denk als er een Europese regering komt, dat wij dan de staatssecretariat voor visserij krijgen of zoiets en dat alle, alle ministersposten worden verdeeld door nou ja, Frankrijk en Duitsland. Ik het toch een marge, want, want de grote landen zullen natuurlijk per definitie door censusaantallen altijd winnen. Het het het het het zou als we echt Nederland willen opheffen, dan is dit de weg. Kijk aan. Er is geen er is oplossing. We moeten terug naar de EEG. Dat we is op. Terug naar de EEG, dat, dat hoort u Leon de Winter zeggen. Die gaat echt terug naar lang geleden. Dat zegt, kijk, Leon Peter van den Besselaar, die twittert mij nu. We kunnen nu de weeffout herstellen van Europa. Dat vraagt visionair denken. We kunnen niet terug in de tijd. Wat zeg jij dan? Uh, nee, dit is vooraan in de tijd. We kunnen een fout, een rampzalige, catastrofale fout, namelijk de invoering van de gemeenschappelijke munt, dat kunnen we opvangen door terug te gaan door onze zakelijke, economische belangen... gewoon al elkaar te hechten en alle andere illusies over, uh, over een gemeenschappelijke cultuur... om die diep te begraven. want het, het Althans, voor zoveel je illusies kunt begraven, het is lucht. Ja. Leon de Winter hoort u. Hopelijk blijf je nog even, Leon, in de buurt... want dan kun je gaan reageren ja. op andere luisteraars. Zometeen komt ook Sophie in het veld. Zij is uh, bekend voorstander van meer Europa en meer Brussel. Zij is uh, parlementariër in Europa voor D66. U hoort Leon de Winter zeggen, ik wil terug naar de EG. Het is een mislukt project. Mensen die het hebben veroorzaakt, beginnen nu ons nog meer op te juinen... richting een, een fatale toekomst. En dat gaat ons heel veel ellende opleveren. Hij het over nou, een nachtmerrieachtig scenario over 50 jaar. Peter Kuiper zegt, avondspits, versterking van de Europese structuur is onvermijdelijk. Waarom die koudwatervrees? Nationalisme is achterhaald. Spindokter zegt, econoom Jozef Stieglitz zegt, de alternatieven zijn meer Europa of geen Europa. En de meer Europa kost minder en hij heeft een link, die kunt u terugzien op uh, hashtag uh, avondspits. Erwin Blanker zegt, goede visie van Verhofstadt, federale Europa is onvermijdelijk. Nou, heel veel eurofielen moet ik zeggen op de Twitter. U kunt meedoen, uh, dat doet u dus, hashtag Eerdmans en u kunt ook bellen 0800 21, ik zeg met Leon de Winter, die u zojuist hoorde, één Europese regering is onmogelijk. We gaan eens vragen aan Martijn van Haren uit, uit Eindhoven. Goedenavond, Marijn. Ja, ja goedenavond uh, meneer Eerdmans. Kom maar binnen. Nou, ik ben het uh, ook al eens uh, met de stelling. Er wordt helemaal niks op, uh, op het Europese gedoe. Ik ben meer voor dat we eens eventjes uh, weer een verenigd Benelux gaan krijgen. Laten we daar in ons kleine taalgebiedje eerst onze eigen zaak op orde maken... en dan weer erbij te kijken. Oké, okay. Marijn, dankjewel. We gaan er wat gauw door de reacties heen. Want er wordt flink gebeld. Rolf uit Etteleur, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Ja, ik kan niet allemaal zeggen dat ik het... Uh, ik ben het uh, met de stukken van, uh, van Leon de Winter altijd roerend eens. Ik vind het schitterend zoals hij dat verwoordt. Ik kan dat niet overtreffen, maar ik wil, erin het, ik wil er aan toevoegen dat wij zijn in... Uh, als land zijnde, als Nederlander zijnde, ben je, ben je zeer beslist geen Portugees en geen Italiaan. En, en je zit eerder tegen Engelsen en Duitsers en Scandinaviërs aan. Ja. Daar zou je ook wat mentaliteit betreft een soort EEG inderdaad mee kunnen voeren. En, dat is, dat is het hoogste, denk ik, wat bereikbaar is. Ja. Maar zeker geen, geen, geen, geen één land. Ik bedoel, de d die hebben maar één doel voor ogen. Kennelijk een lekker baantje in, in Brussel. Met alle faciliteiten die erbij horen. Ik kan het niet anders verklaren dat ja, is... daar mensen een afwijking hebben. Mooi. Ja, het is moeilijk te verklaren. Daar ben ik een beetje eens. Dan behalve die eigen, die, die, dat eigen, eigen denken, moet ik zeggen, van het eigen baantje. Daar zit ik ook altijd aan, aan, aan vast. Jan Edens uit Hoorn, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik denk dat er een aantal politici heel erg dom geweest zijn om een monetaire unie te starten zonder dat er een economische unie is. Ja, leg, leg het even uit. Het... Leg het even uit. Nou, als je geen economische unie, als je een monetaire unie hebt, maar je kunt de begrotingen niet controleren en ja. de landen die lenen tegen de klippen op, dat is onzin. Dan maar, wordt onze euro is ook minder waard door het uitgaven van het feestvieren in het zuiden. Maar denk je dat, Jan, het kan, kan helpen als we één Europese regering gaan vormen... lidstaten geven macht op, er komt één uh, leger, er komt één paspoort... mensen raken hun uh, nationaliteit kwijt? Is dat de oplossing? Nou, dat weet ik niet. Dat is misschien wel de oplossing, maar ver weg. Maar op het ogenblik moeten we gewoon één Europees regering hebben... die zorgt dat de business dat die een toontje lager gaat zingen... en dat de begrotingen kloppen. Ja, Jan Edens, ja. dankjewel. 081121 de Europese regering zoals voorgesteld door Kiefer Hofstad is onmogelijk zegt u. 081121 en u bent binnen. Ik ga naar Sofie in het veld, verklaart Euro, ja Eurofield mag ik zeggen. En SIS uh, fractieleider in het Europese parlement voor deze 66 Goedenavond Sofie. Goedenavond. Sofie, ik hoop dat je ook Leon de Winter nog hebt mee kunnen krijgen. Uh, die nee, nee helaas, oh. niet, helaas niet. Nou, misschien vind jij het niet jammer, maar hij, hij schetst een zwart <laughs> scenario. Moet ik je zeggen. Hij is ook nog aan de lijn, dus hij kan weer op jou reageren. Ja. Van een, Europee, ja. een Europa dat nog meer opgeeft uh, aan nationaliteiten en zich zal, uh, ja, zich zal moeten verenigen in een Europees leger enzovoorts. Eén Europa. Hij zegt het is ten dode opgeschreven. Regio. Ja, nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat er. Um, een heleboel misverstanden zijn over, he, om te beginnen, het opgeven van macht. Het is een beetje een illusie om te denken dat je in de wereld van vandaag... dat de macht nog in Den Haag ligt. Die ligt allang in Brussel of in Berlijn of in Washington of in Frankfurt... Als je een, een, een federaal Europa hebt, dan geef je de macht juist weer terug... daar waar die hoort, namelijk aan de burgers. He, om een voorbeeld te geven, op dit moment is er iemand... die heet de president van de Europese Unie, ja. meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy is, is uitgekozen in een onderrondje... van regeringsleiders achter gesloten deuren... Wat wij voorstellen is, laat burgers zelf bepalen wie de leider van de Europese Unie wordt. Laat ja. hem rechtstreeks kiezen of via de Europese verkiezingen. Dat is toch aanmerkelijk democratischer ja. dan zoals het nu gaat. Maar dat wil, ook, dat wil inderdaad ook Guy Verhofstadt. Die wil eigenlijk een, ook een referendum. Die wil zelf de president inderdaad laten kiezen. Maar het is toch al bij een voorbeeld eigenlijk voor iedereen in Nederland al heel erg lastig... om te weten wie daar, de, wie daar nou voor ons gaan, gaan werken. En is het niet ook naïef nou, ja. om te onderstellen hè, dat iemand die wij kiezen ook voor het Nederlands belang... Op je geeft in feite je eigen nationale belang op bij zo'n Europese ja, maar het is, het, het, het, het is precies wat u zegt. Het is lastig om te weten in het huidige systeem. Het huidige systeem is niet efficiënt, dat hebben we gezien. Een Europese Unie die verdeeld is met 27 veto's, hè, 27 nationale veto's... kan niet efficiënt optreden in tijden van economische crisis. Het is ook niet democratisch genoeg. Het is ook niet uh, uh, transparant genoeg. Niemand weet precies wie wat doet. En de federale Unie is juist wel een stuk slagvaardiger en democratischer... omdat burgers dan namelijk zelf... Ja rechtstreeks bepalen wie het bestuur ja, maar van de dat is, Europese dat is, daar, zit een uitmaken. daar ben ik met je eens in een democratisch element in, behoorlijk. Hm. Alleen, hoe kan het nou zijn dat die trein die maar doordendert... waar heel veel mensen hm. in heel veel landen heel veel moeite mee hebben hm. in Europa... dat, dat ja. dendert maar door, hè. zoals Leon de Winter zegt... het is eigenlijk een compleet de op hol geslagen elite-trein. Ja. Hoe kan het zijn dat zo'n Guy Vos dat zo'n zo voorstel doet... terwijl de rest van Europa nog niet eens is aangehaakt? Ik bedoel... omdat, omdat het eigenlijk, er zit een raar soort paradox in... Het is juist hè, wat die Verhofstadt voorstelt, wat D66 ook wil, geeft juist de regie weer terug aan de burgers. Geeft ons ja, weer een in handen. Terwijl op dit moment, zoals het nu is, want er zijn een hoop partijen, hè, denk bijvoorbeeld aan, aan zowel de VVD als de SP, die, die wel klagen over Europa. En ik deel hun kritiek op het gebrek aan democratie en het gebrek aan daadkracht. Maar vervolgens zeggen ze: we houden alles zoals het nu is. Terwijl iedereen zegt zoals het nu loopt loopt het niet goed. Het loopt niet zoals we willen. Nee. Dus dan moeten we het democratischer maar maken. Sophie, en... ja. Ja. Is, het, is het op te lossen ooit... als wij niet onderkennen dat er een morele crisis onder zit... eigenlijk een, een, een sociale crisis... Hè? dat noemt Guy het volgens mij ook die politieke mm. crisis... dat je niet erkent dat je zo verschillend bij elkaar uitkomt... het flatgebouw van Leon de Winter... dat je dat niet met elkaar wil delen. Dat dat ook nooit gaat gebeuren omdat de oh ja, bevolking maar kijk, dat, dat, dat, dat niet wil. Allereerst, allereerst denk ik dat het een beetje een, een fictie is... om te denken dat, er, hè, dat elk land... Een soort homogeen uh, cultureel geheel is met één identiteit binnen. Ne Nederland is toch ook geen eenheidsworst. He, er zijn In alle landen in Europa zijn er heel verschillende mensen en mensen vinden elkaar ook vaak ja. over de grens heen. Ik heb meer bijvoorbeeld met, uh, met ik noem maar wat, uh, mijn Vlaamse liberale collega's, als die Verhofstadt, dan met uh, mijn Nederlandse SGP-collega's. We nee, hebben verschillende opvattingen. Dus het is niet zo dat je alleen maar je nationale identiteit bent. En ik zou toch nog eens willen teruggaan het, naar het begin van de Europese samenwerking. Op dat moment, vlak na de Tweede Wereldoorlog, hadden we ook niet heel erg veel reden om elkaar nou zo vreselijk te vertrouwen en te zeggen... Uh, we hebben één gezamenlijke toekomst. En toch hebben we dat gedaan. We hebben daarmee een continent gebouwd waar objectief gezien de kwaliteit van leven ja. nog steeds de beste is, waar we nog steeds de beste kansen hebben. En in de economie van vandaag, in de wereld van vandaag, die nou, ik denk de dat je mondiale wereldeconomie is, ja, moeten tot, we het ook samen doen. Tot het moment dat de euro is ingesteld. Ik denk dat we daar, dat we daar eigenlijk de discussie over gaan. Blijf, blijf luisteren, ja. Sophie, want zo nou ja. meteen komt Leon de Winter en ik, ik. moet je even afbreken, want er zijn zoveel bellers en twitteraars, zoals Wim Dorsman, die zegt eerst Sofie, Sophie, laten we de burgers kiezen, dan zijn we helemaal weg met landen als Duitsland, Nederland, Duitsland, Frankrijk en straks Turkije. We gaan kijken naar de bellers Frank van Leer uit Nieuwland. Goedenavond. Goedenavond. Ik denk dat Europa een ontzettend goed iets voor ons heeft te bieden. En ik denk dat we binnen Europa heel veel eigen identiteit kunnen houden. En heel blij kunnen zijn met wie wij zijn vanuit ons eigen land. Maar ik denk dat de euro veel nut heeft. En ik denk dat we eh, niet moeten verwarren wat onze uh, morele, blije gevoelens bij ons land zijn. En te, tegelijkertijd kunnen we gewoon verstandig met de euro omgaan. En daar is het verstandig voor om een beetje een grotere koepel eroverheen te doen. Ja, ik denk dat ja. meneer Verhofstadt iets heel verstandigs heeft bedacht. Kijk, nou, ik ben duidelijk tegenstander. Ik zeg, één Europese regering is, is onmogelijk. Goedenavond, meneer Matthijssen. Ja, goedenavond, Mertmans. Ja, ik heb het ook gehoord. Maar het is natuurlijk idioot om omdat, nou, Europa dan de, de kans te geven. Je ziet hoe die Russen hier allemaal hebben. We hebben zo'n prachtig uh, pensioensysteem en noem maar op wat we hier hebben opgebouwd in ons leven. Dat allemaal te strak weer te niet gedaan worden door mensen die het allemaal beter weten. Ja. We zijn echt niet zo eens als we denken. Dat is niet waar. Europa is niet echt één. Dat weten we zelf allemaal. Laten we toch eerlijk zijn. Laten we toch verstandig zijn en ons hoofd gebruiken. En zorgen dat we, dat we het hier zelf kunnen rooien. Het is allemaal maar bangmakerij. Dat hebben we met schiekenland gezien. Wat er een enorme ruzie hebben gehad en dergelijke... ...om het allemaal rond te krijgen. Ook ja. in parlement. parlementen, toch, laten we toch verstandig zijn. Oké, okay. meneer Matthijs, laten we verstandig zijn. Nou, de mening is splijten. Hier moet ik zeggen, nog, uh, nog acht minuten te gaan. En het is 50-50, denk ik. Deels, uh, deels eens, deels oneens. We gaan even naar Leon de Winter, want ik vind... Leon, kan jij reactie ja. geven op, op het verhaal van Sofie in het veld? Nou ja, ik stel me voor hoe die presidentkandidaten... Uh, ...hoe die uh, campagne gaan voeren. In welke taal? Ja. We moeten daar continu tolken bij... Uh, ...en... Uh, uh, want ja... Engels mag uh, niet feest. volgens mij. Het Engels mag niet van uh, uh, Guy. Uh, nee, nee, want het is dan weer uh, cultureel imperialisme. Dus ja. uh, kijk, als je geen gemeenschappelijke taal hebt, kun je ook niet spreken van een gemeenschappelijke cultuur. Die taal is de uitdrukking van een, van, van een ontwikkeling die honderden, zo niet duizenden jaren geduurd heeft. Uh, waarin beelden zitten die met die cultuur te maken hebben. Uh, elke nuancering zit in die taal. Daarom hebben we, kunnen we ook niet, en dat is ook natuurlijk heel duidelijk in dit geval, er, onze zogenaamde Europese constitutie, ook al noemen ze hem dan anders, kent geen originele taal. We hebben de enige grondwet ooit in de geschiedenis, de mensheid, die niet in origineel bestaat, maar alleen als in vertaling. Er is geen origineel. En nee. al die vertalingen, al die versies wijken een beetje af, omdat al die talen een beetje afwijken. Ja, met... Als het geen duidelijke voorbeeld is. ...van het volstrekt ontbreken van een dragende Europese cultuur... Dat hierin, ...waarvan die Europese, nation, uh, Europese regering een uitdrukking is... ...dan is dit het wel. Leon, um, ja. Ja. Nee, zeg nog, maar, maak een laatste zin als je wil. Uh, nou ja, we, we moeten met dit zelfbedrog stoppen. Uh, er zitten hele mooie, lieve, aardige, menselijke, humane gedachten onder... Maar het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Dankjewel, Leon de Winter. Hij is columnist, hij is schrijver, hij doet van alles. En hij was het zeer eens met de stelling dat één Europese regering onmogelijk is. U kunt nog meedoen, 0811 21. Sophie in het veld, even punt van Leon. Welke taal gaat de kandidaat-president eigenlijk campagne voeren? Ja, maar ik denk, kijk, daar hebben we op dit moment... lossen we dat ook op met verschillende talen. En dat doet ook recht aan, aan de, de verscheidenheid van Europa. En dat is een een een een praktisch probleem en natuurlijk Dat is toch niet meer, waar maar je, ik val je zet. even in nee, de reden even, laat ja, even, ja, even, ja, ja. Nee, nee ik wil het graag even afmaken Kijk, dat probleem van Palen, vroeger, hè, we denken dat de nationale lidstaten van vandaag, dat die er altijd geweest zijn. Dat is niet zo. Hè? Vroeger, zegt jaar geleden, had je regio's waar bijvoorbeeld Fries werd gesproken, of Limburgs, of Catalaans. Nee, dat is of Spots, prima. Maar dat hier, is prima, maar Sofie. En, en taal ja. en dat heeft... Dat ik ga je vraag stellen ook, hoor, je mag reageren. Dus ik denk dat we daar niet zo bang... Ja, nee, ik ga zeker. je vraag stellen, want het punt is, als een Italiaan president wordt, moet ik me daar dan vertegenwoordigd op voelen? Denk jij dat, dat de Duitsers, dat, dat, dat, dat, dat de Fransen, dat, dat ze daar zich mee gaan vereenzelvigen? Dat is onze president. Dat is toch gewoon, ja, ik kan het met een vervelend woord zeggen... maar dat is toch nou, onzin? Je... Nee, dat is geen onzin. En natuurlijk is dat iets wat, wat moet groeien. Ik weet in ieder geval één ding zeker. Kijk, tenzij je denkt, zoals een van de bellers die u net had... dat Nederland het in deze mondiale wereld, in deze mondiale economie... helemaal alleen kan redden... want ik, ik nee, denk maar dat dat een Directe illusie is... Ja. moet je het samen doen, maar dan moet je het wel zo doen... Dat iedereen zich daarin kan herkennen. En dan weet ik zeker dat het beter is. En dat we ook kunnen leren om zelf ons bestuur te kiezen. Okay. Liever dan wat nu het geval is. In de achterkamertjes waar regeringsleiders het nou, hielp maken. Gezegd. En dan krijg je het als meneer Van Zo Sophie in het veld, D60, leider in het Europees parlement. Uh, Dank je wel voor, voor je bijdrage. U kunt nog doen, meedoen op Twitter ook. Sjoerd doet dat. Eerdmans, ik ben Nederlander, word nooit een Belg, Duits, Italiaan of iets dergelijks. Al zou ik het willen. Terwijl ik in Duitsland woon. Ik hou van die verschillen. Pierre Brevaert zegt, Eerdmans, ik ben voor één Europese regering... en Europese wetten met per land hier en daar wat verschillen. Maar heer Jan Hogeveen zegt, Eerdmans, onderweg vanuit Brussel... ik heb werk dankzij de EU. Wat een onzin van de heer, van de, heer de Winter. Ja, ik denk dat dat precies het punt is wat, wat de Winter ook maakte. Eh, mensen willen graag natuurlijk het baantje wel veilig stellen in Europa. Eh, goedenavond, Wouter Pernis uit Volle. Hallo, een hele goedenavond. Uh, ik vond het een uh, heel interessant betoog wat uh, Leon de Winter geeft. Alleen je moet je voorstellen dat de flat naast jouw huis nog veel groter is. En dat daar alle mensen ook hun portemonnee delen. Zoals een land als China of Amerika. Ja. Uh, en hoe kun je daar als, uh, als, als enkel persoon te, tegenop? Dat kunnen wij niet. Ja. Nederland is daar veel te klein voor. Dus we moeten wel verenigen om in de komende twintig jaar überhaupt nog iets economisch voor elkaar ja, maar de, te de krijgen. De meeste landen zijn door veldslagen bij elkaar gebracht. Dat kun je toch moeilijk uh, bepleiten voor Europa of wel? Uh, ik denk juist dat dat wel kan. Uh, Nederland heeft een hele bloedige geschiedenis, of, uh, sorry, Europa heeft een hele bloedige geschiedenis gekend. Ja. En daaruit uh, is, is naar voren gekomen dat er heel veel verschillen zijn. Maar ik denk zeker dat de laatste jaren uh, dat we hebben getoond dat er ook een mogelijkheid is tot unificatie. Het levert Omdat alleen maar ellende raad... op. Het levert bij elk voorstel opnieuw ellende en stress op. En ik zou zeggen, die grenzen zijn er toch niet voor niets in Europa. Maar onze portemonnee is denk ik het belangrijkste voor, voor iedere Europeanen. En ik denk dat als nou, onze portemonnee mijn portemonnee ligt nu in Griekenland, uh, sorry Wouter. Mijn portemonnee ligt nu in Athene. En die van jou ligt en erbij. over 30 jaar, over 30 jaar ligt, ligt uw portemonnee bij, uh, bij China. Ja, maar dat is het wereldprobleem. Alleen we hebben het over hoe ga je Europa oplossen. Jij denkt dat één, één Europese regering een tegenblok kan vormen tegen China. Dat is jouw punt. Ik denk dat, ik, precies, we moeten wel verenigen, want we moeten ook vooruitkijken. En als we vooruitkijken, dan zien we opkomende machten als India, China, uh, uh, Zuid-Amerika. En de enige manier waarop we daar tegen kunnen concurreren is een verenigd Europa. Zoals Amerika dat heeft gedaan. Dankjewel Wouter, u kunt meedoen. Koen Vincent uh, in Amsterdam. Meneer Vincent, goedenavond. Goedenavond Joost. Goeden. Ik denk uh, dat wij, uh, als wij naar één Europese regering gaan, we onszelf uh, de vernielingen uh, helpen. Ik denk ook dat mevrouw Veld daar blij aan meewerkt. Als je kijkt naar de volwassenheidsniveaus in onze sociale stelsels... in hoe goed wij het in Nederland eigenlijk wel voor elkaar hebben... dan vallen we weg in de grote massa waar we heel democratisch kunnen kiezen... wie ons gaan leiden en hoe ze met name ons geld gaan uitgeven. Ik denk dat dat echt helemaal verkeerd gaat en ik zie dat ook dus niet zo snel gebeuren. Koen, dankjewel. Heertjan jan Hoogveen, goedenavond. Heer jan. Goedenavond. Ik heb, uh, ik heb werk dankzij Brussel en uh, dat, dat, je las mijn tweet al voor, geloof ik. Kijk aan. Heel goed dat je belt. Er zijn, ja, er zijn heel veel mensen die werk hebben dankzij Brussel. En ons niveau van welvaart hebben we ook dankzij de EU. En al die anti-euro-sentimenten, die, die zijn zo dom. Want als je bedenkt, stel dat we geen euro zouden hebben gehad... dan zouden we net als IJsland zijn. Met een relatief klein land, met een relatief grote financiële sector... en met een eigen munt. En dan zak je... We waren door het ijs gezakt, gewoon. Ja, mijn ander Met voorbeeld is 10, Zwitserland. 10 euro hebben we dit nu. Ja, geert jan wat doe je voor werk eigenlijk in Brussel? Ik uh, help de telecom toezichthouders daar. Kijk, dus zit je een beetje bij Nelly Kroes in, uh, in het schip? Ja, precies. In datzelfde schip. Oké, okay, dank je, Geert-Jan Hogeveen. We gaan, we gaan afronden, want we zijn er doorheen. Terwijl Rob Elstars mij nog zegt: Eerdmans is het, Europa is als een ezel. Hoe harder je hem aan de start trekt, hoe harder hij vooruit wil. Stilstand als resultaat. Nou, ik vind het een mooie. Berend Botje zegt nog: één Europa. Wie daar nog in gelooft, heeft een plaat voor zijn kop. En oogklep op. Hashtag WNL en Bert Schouwsta. Zegt Eerdmans: Europa moet terug naar begrijpbare proporties. Straks hebben we ook nog Euro TV met 20 ondertitelingen. Nuchter blijven, AUB. Nou, nuchter blijven. Zeker hier bij avondspits. U hoorde. Leon de Winter in deze uitzending en ook nog Sophie in het veld van D66. We zijn er doorheen. Straks gaat op deze zender NTR verder met Kunststof. Zij hebben ontwerper Koos van Werven in de studio. Vannacht onze vrienden van uh, Wakker Nederland, nog steeds Wakker Nederland en nu al Wakker Nederland. Zij hebben veel aandacht voor politiek Europa en het laatste nieuw. Dus vanaf twee uur vannacht morgenochtend ook een vandaag de dag weer. Met een goed gevoel in de ochtend aan de desk zitten Willem Vermeend en Jaap de Groot over Ajax Real Madrid. Morgenavond een nieuwe avondspits om half zeven op Radio 1. Tot dan.